11 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een historische overwinning van zijn partij. Volgens de exitpool van Ipsos werd GroenLinks de grootste in Amsterdam en Utrecht. Vooral in Amsterdam wint de partij Forst. Daar krijgt GroenLinks elf zetels volgens de exitpol. Dat is bijna een verdubbeling. In Utrecht is GroenLinks ten koste van D66 de grootste geworden. D66, de SP en de PvdA hebben verloren in de zes steden... waar Ipsos een exitpol hield. Partijleider Pechtold zegt dat zijn partij zilver heeft gewonnen. Denk doet het goed in de gemeente waar de partij voor het eerst meedeed. Partijleider Koozu zegt dat het bewijst dat Denk een blijvertje is... Ook de PVV maakt in een aantal steden zijn debuut in de gemeenteraad. In Amsterdam krijgt Forum voor Democratie volgens de Exitpol twee zetels. Het is nog niet te zeggen wat de uitslag is van het referendum over de inlichtingenwet. Volgens de Exitpol is de uitslag too close to call. 49 procent zou voorstemmen en 48 procent tegen. Maar er is een foutmarge van 5 procent. Vrijdag wordt duidelijk of de stemmen in Overdinkel... en Overijssel wel geldig zijn. De stembussen daar waren niet op slot gedaan. In Herengewaard ging een stembureau drie uur eerder dicht... omdat ruziende jongeren op het station... met stembiljetten en stemkaarten gooiden. En in Echtzusteren is een omstreden CDA'er in de raad gekozen. De man werd twee keer veroordeeld voor mishandeling. Ander nieuws dan. De Franse oud-president Sarkozy wordt formeel beschuldigd van corruptie... melden Franse media... Hij zou voor zijn verkiezingscampagne in 2007 miljoenen euro's hebben aangenomen... van de Libische dictator Gaddafi. Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn opgepakt voor de mishandeling... en beroving van een man begin januari in Amsterdam. Het slachtoffer werd geslagen met een baksteen en uitgescholden voor homo. En de nieuwe president van Zimbabwe laat 3000 gevangenen vrij. Hij wil zoiets doen tegen de overbevolking van gevangenissen... Moordenaars, overvallers en verkrachters blijven wel vastzitten. Het weer dan nog. In de loop van vannacht gaat het overal regenen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 3 graden. Overdag eerst regen, daarna droog en ongeveer 8 graden. NPO Radio 1. Ik weet het al. Ja, ik ga stemmen. Ik ga niet stemmen. Zweef de kiezers. Wie van jullie zweeft? Ik. ik. Ik niet. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De Uitslagen. Live vanuit Tivoli Bredenburg Vredenburg in Utrecht... De Uitslagen, met Lara Renze en Thijs van den Brink. Ja, geen met het ogen morgen vandaag, maar de Uitslagenavond. We gaan uh, naar Lars Geerts, want die heeft uh, Alexander Pechtold bij zich staan. Meneer Pechtold, uh, u had goud, zei u, en het is nu zilver geworden. Is dat de positieve blik die u met welke u kijkt naar deze uitslag? Nou, natuurlijk feliciteer ik degene die goud in handen hebben. Dat zijn GroenLinks en de lokale partijen. Maar D66 is een regeringspartij. En dan krijg je altijd natuurlijk aandacht. Krijg je ook de vervelende boodschappen te verdedigen. Maar als ik kijk naar de afgelopen tien jaar dan is D66 inmiddels een progressieve, stabiele partij. Een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen, landelijk. En als het aan mij ligt, dadelijk ook in heel veel gemeenten. Maar die verantwoordelijkheid die heeft u ook iets gekost. Namelijk de positie, de grootste in Amsterdam en de positie, de grootste in Utrecht. In heel veel gemeentes kijk ik toch naar de op één na beste uitslag ooit voor D66. Als ik de film van tien jaar op een laat inwerken. We kwamen van helemaal niks. We zijn nu een hele grote partij. Een partij die verantwoordelijkheid neemt... en die in heel veel plekken tweede of derde op het podium staat. Dat betekent samenwerken. Dat betekent verbinden. En dat gaan we ook doen. Maar ik zag er eerst naar uit dat het veel kleiner zou worden, hè, dat verschil tussen GroenLinks en u. Nu ziet het ernaar uit dat GroenLinks een stuk groter is geworden. Had u gedacht dat het wat meer nek en nek zou zijn? Nou, als ik kijk naar Amsterdam, 11 om 9, en daarachter is het een hele tijd niks, dan zijn er twee partijen, en ik hoop ook dat D60, GroenLinks, op veel plekken waar we al samenwerken, die samenwerking ook door kunnen zetten, en op andere plekken misschien ook de samenwerking nu eens kunnen gaan beginnen. Alleen is er ook heel veel versplintering in de grote steden, in plekken waar u ook mee wil, wil doen in de colleges. En wil gaan regeren dan blijkbaar met GroenLinks. Wordt het ontzettend moeilijk om daar partners bij te vinden, denkt u? Nou ja, dat wordt een grote opgave voor de lokale lijsttrekkers. Ik zie op heel veel plekken tenminste vier partijen nodig... om te gaan besturen. Dat is ontzettend moeilijk. Dat merk ik al in Den Haag. Maar ja, ik denk toch dat een partij als D66... een progressieve partij in het midden... snel uh, zijn verantwoordelijkheid zal nemen als... Dat ook door de anderen natuurlijk gegund wordt. Dit is wel voor u de eerste keer dat een verkiezingsavond naar beneden eindigt in plaats van omhoog. Hoe voelt dat? Ja, ik heb negen verkiezingen op rij met D66 mogen winnen. Deze leveren we wat in. Maar als regeringspartij, uh, we zijn net bezig. En ik kan me goed voorstellen dat mensen ook zien dat er nu ook dingen gebeuren. Maar dat zaken als lastenverlichting die eraan zitten komen volgend jaar. Nog niet bij iedereen op het netvlies is. Dat de investeringen in onderwijs en de goede doelen voor het klimaat. Dat mensen die nog niet allemaal nu zien. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij als je verantwoordelijkheid neemt. Is het regeren gaat van oud? is het dan? Nou, vroeger zeiden ze bij DN60 regeren is halveren. Daar is absoluut geen sprake van. Het is stabiel. Het is één. Uh, na, twee na beste uitslagen ooit in heel veel gemeentes. En ja, D66 is ook een partij die dan optimistisch doorkijkt en denkt waar liggen de kansen. Dank u wel. Dat was Alexander Pechtold met zijn reactie op de exit polls, want wij wachten natuurlijk nog op de uitslagen. Straks hebben we er eentje voor u. Wij gaan ook nog even kijken bij Utrecht, de ChristenUnie, die zijn daar bij elkaar. Hans Andringa spreekt over de uitslag met partijleider Gertjan Zegers. Ja, die heeft net hier zijn speech gehouden. 2014 was een heel goed jaar voor de ChristenUnie. Als u naar de uitslag van vanavond kijkt, voor zover binnen, blijft hij een beetje bij die beste uitslag ooit van vier jaar geleden? Ja, het lijkt erop dat we dat kunnen vasthouden. Hier en daar een min, hier en daar een plus. Dus ik denk persoonlijk dat we dat vasthouden en daar ben ik erg dankbaar voor. Aan het begin van de avond hoorde je nog geluiden. Misschien gaan we het ook wel aardig doen in de grote steden. Amsterdam, Utrecht, uh, dat is niet gebeurd. Nou, Utrecht wel. Daar staan we op winst. Tenminste bij de exitpol. Uh, en Amsterdam wachten we tot de laatste stem is geteld. En dat is de laatste stem in de Bijlmer. Waar we het altijd goed doen. Waar we veel stemmen moeten halen. En pas als de laatste stem is geteld en we zouden het niet halen... dan pas dan zet ik er een definitieve streep door. En tot die tijd hou ik hoop. Ja. Nee, ik vergiste me met Rotterdam. Want daar is het niet goed. Ja. Inderdaad, Utrecht winst, Rotterdam licht verlies, maar wel behoud van de zetel. En Amsterdam is spannend. Als we meer naar de traditionele gebieden kijken waar de ChristenUnie het over het algemeen wel goed doet. Daar zie je stabiel, soms een beetje eraf en soms een beetje erbij. Maar er zijn een paar verrassende uitschieters. Ja, bijvoorbeeld Renswouden. Dat is een kleine gemeente, maar ik ken de lijsttrekker goed. En die heeft fantastisch campagne gevoerd. Die is ook een heel... Uh, ja, een geweldig raadslid geweest. Die altijd de mensen heeft opgezocht. In zo'n kleine gemeenschap telt dat aan. En in één keer de grootste partij geworden. En in één keer de grootste. Vorige, dus de vorige verkiezing had hij voor het eerst een zetel. En nu van één naar vier en de grootste. Dus ja, dat is echt geweldig. Ja, niet alle Nederlanders zullen dagelijks komen. Maar Hattem is ook ja. de ChristenUnie de grootste geworden. Nou, wat het leuk is van zo'n campagne is dat je dan onmiddellijk uh, nagaat van wie is waar geweest. Dus dat zit wel ook een beetje onderling te vertellen. Nou, ik ben in Hattem geweest. Ik wil het niet aan mij toeschrijven, maar wel aan de daar Arend, een hele uh, energieke jonge, jonge vent... die ook naar voren is gestapt... en het lijsttrekkerschap op zich heeft genomen. Ja, en nu daar de grootste. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Je kent de mensen, ik, ik, ik ken de campagne, ik ben er langs geweest. En als je dan ziet dat het daar beloond wordt... dan is dat heel leuk om te zien. Een grotere stad is uh, Zwolle. Daar was de ChristenUnie de grootste. En nu nek aan nek geve gevecht met verrassend GroenLinks. Dat had hij waarschijnlijk ja. ook niet verwacht. Maar je ziet toch ook dat uh, CDA en... Uh, D66, die leidde ook een beetje onder wellicht de deelname aan het kabinet. Dat zie je niet bij de ChristenUnie. Wat is daar de verklaring voor, denkt u? Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik vind het lastig om dat te vergelijken. Ik kan alleen constateren dat het vertrouwen bij ons dat dat in stand is gebleven. Daar werken we hard voor. Dus we zoeken veel de achterban op. Ja, maar dat doen de andere partijen ook, toch? Bent u er niet voor ja. afgestraft? Nee, maar ik kan niet het commentaar geven op wat zij hebben gedaan... en de relatie met hun achterban. Wat ik wel heb gedaan is ook uitleggen waar we verlies hebben geleden in het, in het regeerakkoord. Dus ik ben eerlijk geweest over de winst- en, en, en verliesrekening. En ik merk dat ik daardoor wel mensen mee kan nemen. Mee kan nemen in de stap die we hebben gezet om toe te treden tot deze coalitie. Um, en mensen ja, blijven dat vertrouwen in ons houden. En, uh, alleen, ja, dat duurt altijd zolang je het hebt. Uh, en je moet er heel hard voor blijven werken om het te behouden. Tot slot, welke gemeente zit u nu nog vol spanning op te wachten? Uh, Zwolle. Uh, het lijkt erop dat we daar de grootste blijven. Dus dat zou een hele knappe prestatie zijn. Maar daar kijk je wel met een schuine oog naar. Uh, ja, hier in Utrecht ook. Wat er definitief uitstel wordt. En uiteindelijk toch ook Amsterdam. Kortom, Lara, het blijft toch lang spannend bij de ChristenUnie. Ja, nou hier ook hoor, want de uitslagen komen echt maar mondjesmaat binnen. Uh, Mark Hockey, kijk je even aan. Heb je nog wat voor ons? Ja, zijn er inmiddels al wel wat van de kleinere gemeenten... maar van de grootste, uh, grote gemeenten uh, is er nu wel eentje binnengekomen. Hilversum is de eerste van de grote gemeenten met uh, 89.000 inwoners. 69.000 mochten vandaag hun stem uitbrengen. En 55,6% deed dat. dus is iets meer dan vier jaar geleden. Toen was het 53,3%. Verandert daar wel het een en ander. Hart voor Hilversum, lokale partij heeft daar nu de meeste stemmen gekregen. 20,7 procent, dat was 14,8. Gaat onder meer ten koste van D66. Was de grootste met 22,7, gaat naar 18,6. Grote winnaar in Hilversum is GroenLinks. Van 5,7 naar 13 procent. En de VVD iets erbij, 14,4 naar 15,7 procent. Maar in zetels blijft dat gelijk, zes zetels. We hebben inmiddels Alexander Pechtold en Gertjan Segers gehoord... bij de founding fathers van het huidige kabinet. Alleen de Roos sprak zojuist met Simon Buma van het CDA. Meneer Buma, mag ik u een tweet vragen? Ja, natuurlijk. Tot nu toe, wat vindt u van de uitslag? Nou, het, je ziet wel een versplinterend landschap... Hè, wat verder, zeker in de grote steden, versplintert. Je ziet hele grote verschillen in uitslag tussen gemeenten... Je ziet een aantal partijen die winnen, maar landelijk weinig. Eigenlijk GroenLinks. En het CDA handhaaft zich in deze uh, versplinterde politieke wereld. Is dat zorgelijk? Daar ben ik gewoon trots op. Is dat zorgelijk? Nou, het is een hele grote opdracht voor partijen die tegenstander zijn... van al te grote politarisatie om hier een bijdrage aan te leveren. Maar het zal voor na de verkiezingen betekenen... dat in heel veel gemeenten een grote opdracht is om uh, colleges te maken... In veel gemeenten staat de CDA toch op een klein verlies. Een zeteltje, daar een zeteltje. Komt dat er ook uh, omdat u deelneemt aan het kabinet? Ja, dat kan. Ik bedoel, dat, dat, is, dat, dat kan een rol spelen. Maar uh, dat is niet iets wat, wat mij betreft overheerst. Wat overheerst is het feit dat we zo goed overeind blijven. En ik zeg er ook heel eerlijk bij, de avond is nog jong. Er gaan nog heel veel uitslagen noord, zuid, oost, west komen. En daar ben ik, als ik het zo vooruit zie, heel erg hoopvol over. Dat is eigenlijk het grootste dat u zegt als we maar overeind blijven als grootste landelijke partij. Nou weet je, dat, dat is niet te voorspellen voor de rest van de avond. Dat zal een nek aan nek race worden, dat weet ik niet. Maar wel overeind blijven als belangrijke partij in een landschap wat heel erg aan het versplinteren is. Daar doet u mee in 332 gemeenten. Um, daar, daar op veel gebieden, ook lokale die opkomen. Um, heeft u dat al van tevoren een beetje ingeschat dat dat gebeurt ook? Ik denk dat iedereen dat heeft ingeschat. Het valt me op dat je ook wel ziet waar landelijke partijen alweer ouder zijn. Ze ook weer aan het verliezen zijn. Dus voor een deel stabiliseert het zich. Maar het is waar, lokale partijen groeien veel. En partijen aan de flanken groeien veel. En als je dan ziet hoe het CDA overeind blijft, dan kan ik er alleen maar trots op zijn. Dank u wel. Ja, die heeft ook een duidelijke boodschap. Uh, Marco, jij hebt net de uitslag van de woonplaats van Buma binnen, zei je. Ja, Leidsendam voor Burg. En het CDA is daar van 13,6 naar 15,4 gegaan. Blijft op vijf zetels. Heel even dan de grootste partij daar is geworden. Uh, gemeentebelangen, lokale partij daar. Van 23,4 naar 23,6 met negen zetels. Ik zeg het verkeerd. Uh, VVD is iets groter, heeft iets meer procent. Uh, in zetels maakt het niet uit. Ook negen zetels, maar is naar 25,7 procent gegaan. Dan gaan wij nu naar Emme. Daar is Mark van der Zande en die staat bij de leider van de SP. Ja, dat klopt. Bij Wim Monnet. De exit poll is hier geweest om tien voor tien. En de SP ging van 0 naar 3. Dat hebben we nog niet vaak gehoord deze avond. Want op veel plekken was er verlies. verlies. Maar hier dus na drie zetels volgens de exit poll. Dus ik kan me voorstellen dat u blij bent. Ja, ik ben zeker blij. Ja, drie zetels is, is, is een goed resultaat. Vorige keer deden jullie mee vanwege bestuurlijke problemen. Andere jaren daarvoor deden jullie wel mee. Hadden jullie ongeveer twee zetels. En nu dus terugkomen met drie. Hoe verklaar je dat? Nou, dat betekent dat wij een goed verhaal hebben uh, te vertellen. En dat het ook verteld hebben. Ja, maar dat zegt natuurlijk iedere partij die hier spreekt. Jawel, maar niet iedere partij heeft ook een goed programma. Wij hebben een programma wat, wat, wat, wat echt mensen, over mensen gaat, met mensen gaat en, en, en mensen aangaat. En waar mensen ook boven mee mogen, mogen praten. We hebben ook een heel breed programma en dat maakt ook dat we veel mensen aanspreken. Ja, klopt. Wij, wij hebben het niet, niet alleen over de sociale kant, waar de SP gewoon heel erg sterk in is en heel erg bekend voor staat. Maar we hebben het ook over het energieprogramma en over de werkgelegenheid, over alles. Op veel plekken vandaag hebben we gehoord dat de SP eigenlijk verloren heeft. Ja, hier dus een enorme winst. Hoe verklaar je dat? Ja, het uh, is een beetje, beetje moeilijk uh, te verklaren zo, zo in één keer. Het uh, is natuurlijk wel zo dat, dat, dat uh, de vorige keer... Uh, hadden wij ook een, een, een hogere peiling in het, in het landelijke. Dat is nu minder. Uh, we zijn nu wel weer in opkomst als je de landelijke peilingen kijkt... Maar... Daar hebben we natuurlijk nog wel, uh, wel last van. Ja, uh, verder weet ik het niet. Uh, ik zag wel dat Henk Huizen net wel goed gescoord heeft. En dat is, dat is dan wel weer mooi. Ja, nou ook inderdaad opvallend. Hè. Jullie gaan van 0 naar 3. De Partij van de Arbeid, die toch ook echt in het hele land klappen krijgt, blijft hier ook gelijk. Dus wat dat betreft komt dat, komt dat links misschien een beetje terug. Wat het, wat het net was natuurlijk altijd een linksbolwerk hier. Lijkt dat we nou weer een beetje terug te komen? Ja, van oudsher is het echt, echt een hele linkse hoek. En ik hoop dat het, dat het bij elkaar komt. Ja, wij staan, wij staan er wel voor over. Hey, nou, helder. Ik geloof dat Mark Rutte nu gaat praten. Dus dan gaan we even naar luisteren. Zo is dat. Wij gaan gelijk naar Wilma Borg maar ja, bij de VVD. En dan geef ik gelijk Mark weer door Dvd naar Mark Dvd Rutte die naar het podium jaar, op is gegaan. 70 jaar. En het ziet er nou uit, we weten het nog niet zeker. Het kan allemaal nog anders lopen vanavond. Maar als je nu kijkt naar de trend van deze avond... dan ziet het nou uit dat wij voor het eerst in onze geschiedenis... ...bij gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Nederland gaan worden. We zien prachtige winstcijfers in Den Haag. Misschien wel een verdubbeling, begrijp ik. Maar ja, we gaan het afwachten, nog razendspannend.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 En in het bijzonder ook onze campagneleider bedanken, Bas van het Woud. Yeah! Onvermoeibaar, met soms een lichte geïrriteerde blik, maar altijd optimistisch... heeft hij ons door deze weken geloodst met zijn hele team... ...keihard gewerkt bij de fractie, bij al die fracties in het land. Dames en heren, beste vrienden, wat een schitterende avond. We gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Maar laten we op dit moment in ieder geval ongelooflijk blij zijn met deze tussenstand. Het ziet er echt mooi uit. Fantastisch. Daar komt Mark Rutte, komt Mark Rutte het podium af. Dat wil zeggen, hij loopt weer even terug. maakt een Buiging komt nu de trap af van het podium. Ik ga even kijken of hij nog iets toe te voegen heeft aan wat hij net heeft gezegd, meneer Rutte. Um, u staat op het podium in de gemeente Den Haag waar de VVD verdubbeld. Maar um, je kan ook zeggen, de VVD komt van heel ver, want vier jaar geleden was de klap enorm. Het kon alleen maar beter gaan. Ja, zo, zo kun je er altijd weer een negatief verhaal van maken. Ik ben gewoon heel blij, want wij groeien vanavond behoorlijk. Uh, het zou voor het eerst betekenen dat we in 70 jaar de grootste partij van Nederland misschien kunnen worden. Nog niet zeker. Kan ook nog anders gaan. Is dat de bedoeling van deze verkiezingscampagne voor u? De bedoeling van deze verkiezingscampagne was zoveel mogelijk VVD'ers in die gemeenteraden. Om te zorgen voor veiligheid, voor lage lasten, voor goede ouderenzorg. Voor al die dingen die wij belangrijk vinden. Banen, de toekomst van onze mensen. Maar... Als u om u heen kijkt straks in het Treffersaal, dan ziet u voornamelijk verliezers en mensen die zelfs heel veel hebben verloren. Wat betekent dat voor het gevoel van de, rondom dit kabinet? Nou, als ik om u heen kijk in de Treffersaal, zie ik allemaal partijen die nog evenveel zetels in de Tweede Kamer hebben... voor deze avond als na deze avond. Maar steun in het land hebben achteruit zien gaan. Ja, dan moeten we allemaal afwachten natuurlijk hoe deze avond uh, gaat lopen. Het kabinet is net begonnen. De vier partijen, merk ik, zijn zeer gemotiveerd om er een succes van te maken. En dan gaan we mee door. Tegelijkertijd er is er een referendum geweest over die inlichtende wet. Zoals het er nu naar uitziet is dat ongeveer 50-50 gelopen. Wat zegt u dat? Nog niks, we wachten op de uitslag. Dank Ja, en hier in Utrecht gaan we verder praten met Joost Vullings en Kim Putters. Ja, alle vier de regeringspartijen hebben we gehoord, Joost. Ze lijken niet geschokt. Nee, dat was ook niet... De bulletin Nee, ja. Dat, we hadden ook niet het idee dat deze verkiezing iets in Den Haag zou losmaken. Het meest dramatische zou natuurlijk iemand kunnen zijn die, die aftreedt. Maar dat, dat zat er echt niet... Te... Het, was, het was onzin om dat te denken. Ja, en voor D66 denk ik dat bijvoorbeeld Amsterdam echt wel een dreun is. Maar ja, wat kan je anders doen dan gewoon doorgaan? En dat zag je natuurlijk aan, aan, aan de toespraak van, van Pechtold. Dat hij zegt, nou, we hadden goud, we hebben zilver. Verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat, dat kan pijn doen. Maar is wel heel belangrijk, zegt hij dan. Want dan ja. kan je je idealen verwezenlijken. En er komen nog heel veel mooie dingen aan van dit kabinet. Kortom... Ja, die coalitie gaat gewoon door. En dit zal geen effect hebben op de, de Haagse werkelijkheid. Nee, ze tellen allemaal hun zegeningen. Buma zegt, we blijven overeind in een versplinterend landschap. Ja. Zegens denkt dat hij hier en daar gewonnen heeft. Nou ja, Pechtold die heeft al wat verloren. En Rutte die is eigenlijk hartstikke trots. Ja, die is hartstikke blij. Je ziet ook een soort stille winnaar. En al die exit polls en die uitslagen... zie je dat ze overal net een heel klein beetje winnen. Ja. En soms leidt het ja. niet eens tot een extra zetel. En dat ze hier bij het CDA er eigenlijk afgaan. Iedere keer mm. net een zeteltje eraf. Of, of ze blijven hetzelfde, maar wel in de min. Dus ik denk wel dat de VVD naar de grootste... Lokale Partij van Nederland. Gaat maar worden. jij verwacht niet, Joost, dat de D66-Pechthold nu de behoefte krijgt om zich nog ja, verder te onderscheiden binnen dat kabinet? Nou, misschien is de, zou de les kunnen zijn van deze campagne... maar dan uh, ga ik in het evaluatieteam van D66 zitten... Ja. dat ze zich misschien wat minder moeten willen onderscheiden in dit kabinet. Want je ziet aan deze campagne ook hoe, hoe, hoe ze hebben gereageerd op, op Thierry Baudet. Dat had een felheid en zoveel passie... Dat, dat heel veel mensen dachten van wat is hier aan de hand? Dus gewoon... Is passie in dat opzicht... Uh, is, past dat niet? Nee, passie is op zich goed. Maar het, soms, het kwam op veel mensen overdreven over. En mm. ja, dat, is, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Zijn. En je ziet Buma gewoon rustig blijven als je gaat regeren. Dan kan je, dan kan je dipjes krijgen. Dat hoort erbij. En je zag juist eigenlijk dat D66 om rare bokken sprongen. Ja, so, ja, als, als je heel veel uitlegt over wat je doet in Den Haag... dan, ja, dan krijg je ook de tegenwind. Dus ik vind wel dat de D66-bewindslieden veel uitleggen... over welke compromissen ze gesloten hebben. Hm. Misschien, het voelt ook een klein beetje als een soort verlaten premiersbonus... Hè, die, die, die voorbij komt, die er eigenlijk vorig jaar niet kwam. Of althans, in ieder geval niet in zeteltal. Well, toch vind ik, het voelt het ook wat ongemakkelijk om het uh, zo ontzettend landelijk te framen. Want nog steeds zijn de lokale partijen, denk ik... Uh, nou, ik weet niet of ze ook de grootste zijn ten opzichte van de, van de VVD nu. Dat uh, weet jij ja. misschien, Joost? Nee, zei, zei, de lokale partijen waren de, de grootste. Ze zijn de worden nog ja, groter. Nou ja, kijk, ha. dat is toch wel belangrijk om te zeggen. Want die horen we dus hier niet voorbij komen nee. omdat ze nou eenmaal niet één stem hebben. Die kunnen niet zeggen wij zijn de grootste geworden. Maar ze zijn het wel. Dus het, het roept ook een beetje op bij la landelijke politie. moet moeten ook een beetje bescheiden blijven moeten om te zeggen dat ze de, de grootste dan. zijn. ja. ja nou, jij, jij gebruikt die woorden, maar ik ben het daar wel mee eens. Maar nou goed, voor, voor D66 waren het ook lastige tijden. Het referendum is afgeschaft. Dat is natuurlijk iets wat... wat op, op zich blijkt het onderzoeken dat een heel groot deel van hun achterban het niet erg vindt. Maar een deel natuurlijk wel. Dus mm. het, het is een hele lastige periode voor D66. Maar dan kan je maar beter rustig blijven dan heel erg opgewonden lopen. ik. Je vond ze wat opgewonden, ja. Joost. Ja. ja, een beetje nerveuzig overkomen. Ja, meneer Pitters, vond u dat ook, trouwens? Uh, nou ja, ik denk dus wat, wat ik zeg. Ik denk dat ze uh, proberen om een aantal compromisaties missen uit te leggen, dat maakt mm. ook een beetje zenuwachtig. Want het raakt wel aan de basisdingen waar D66 voor staat. Dus het ja. referendum bijvoorbeeld. Dat voelt misschien wat instabiel. Voelt, ja, ja. Nee, ik kan me ook heel goed indenken dus dat, dat het ongema partij, ongemakkelijk voelt. Dus is het heel voel. erg eigenlijk. Kijk, ja. en, en wat natuurlijk wel geprobeerd is, is duidelijk te maken. We zijn nog steeds voor een referendum, maar het moet een bindend referendum mm. zijn. Ja, we weten allemaal hoe lang het geduurd heeft voordat er een raadgevend referendum kwam. Uh, ja, nou dat zal er voorlopig niet komen. Overigens, dat, re dat referendum is natuurlijk lang niet door de Eerste Kamer gekomen. Waar ik nog steeds wel heel erg benieuwd naar ben... is of de Eerste Kamer hier toch niet werk van gaat maken. Want als de Eerste Kamer ergens voor is... is het voor wetgevingskwaliteit. Is mm -hmm. het voor een overheid die betrouwbaar is. Ja. En nog steeds moet die wet wel door de Eerste Kamer. Precies, de afschaffing van het raadgevend ja, referendum... is nog de, niet door de Eerste Kamer. En ongetwijfeld zal er in coalitieverband iets afgesproken zijn. Maar het is toch ook de Eerste Kamer onwaardig... als ze daar niet echt heel stevig uh, debat over voeren. Okay. Laten we eventjes, want we hebben het nu over het referendum. Uh, het ging vooral over de gemeenteraad... De verkiezingen, natuurlijk, deze avond. Maar het referendum over de inlichtingenwet heeft een belangrijke rol gespeeld. De voorlopige uitslag ziet er spannend uit. Lars Geerts die spreekt over het referendum. met een uh, ja, belangrijk persoon in dat opzicht: D66-kamerlid Kees Verhoeven. Kees Verhoeven, too close to call. Wie had dat kunnen denken? Uh, nou, het was inderdaad zo dat de peilingen. Die hadden eigenlijk een ruimere marge op de voorstem. Moet je zeggen dat ik uh, daarvan dacht van, dat leek me wel weer erg ruim. En, maar ja, dit, dit bedenk je bijna niet. Ik bedoel, uh, too close to call, uh, het kan nog alle kanten op. Dat is ongelooflijk. Ja, maar laten we het eens over die peiling hebben. Een week geleden hadden die het nog staats op 60% ja, voor, ja. 40% tegen. Ja. Nu is het uh, uh, uh, inderdaad too close to call. Wat heeft dat verschil gemaakt, denk je, in die laatste week? Ik vind het echt heel moeilijk te zeggen. Ik ben aan de ene kant ben je dan geneigd te denken... misschien nog een keer het zondag met Lubach effect... Aan de andere kant, ze hebben er al meerdere uitzendingen aan, aan gewijd. Uh, misschien de opkomst, het feit dat er een hele hoge opkomst is. Ik denk eigenlijk dat dat ook wel heel erg veel zegt. 50% is bijna gaan stemmen voor de referendum. Bij het oekraïne referendum was dat net boven de 30%. Ja, dat maakt het dus blijkbaar lastig om het in te schatten vooraf. Maar wat moeten we hier nu mee met deze uitslag? Nou, eerst even op de definitieve wachten. Want ja, dit is natuurlijk uh, gewoon... Dit is eigenlijk gewoon dat, dat je eigenlijk zegt... We moeten nog een uur wachten of twee. Ja, je... Voordat het definitief is. Maar ja, je zou ook zeggen dat mocht het zo blijven... Ja, dan kan het kabinet in principe gewoon doorgaan. Wat uh, verschillende partijen ook al plan maken. Want de bevolking is dermate verdeeld dat je gewoon bij jouw oude besluit kunt blijven. Ja, maar ik vind dat we één ding niet moeten doen. Nee, ik snap dat je alle kanten op kan met deze uitslag. Ik, ik, ik zie een hoge opkomst. Ik zie een hele spannende uitslag. Dat zijn twee dingen waar we denken, wow... Maar ja, je kunt nu beter niet vooruitgelopen wat er moet gaan gebeuren. Ik denk dat we even moeten afwachten. Maar ja, je hebt wel gelijk dat het waarschijnlijk zo om en om zal blijven. Uh, ja, wat moet je dan nou? Dat moet het kabinet goed over nagaan denken. Ze zullen de uitzag moeten heroverwegen. Moeten ze hoe dan ook? Daar heeft T66 nog even geen positie in. Nou, dat lijkt me niet. Bij onze positie van tevoren was, was eerst dat we tegenstemden in de Kamer. Vervolgens uiteindelijk aanpassingen hebben aan het En er nu voldoende grip op blijken te hebben. Maar ja, nu blijkt het 50-50. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het kabinet nu gaat doen. Hey. Dat is interessant. Dat is zeker interessant. Meneer Ik hoor het woord heroverwegen. Ja? Volgens mij had het kabinet toch al wel heel erg duidelijk gemaakt... Uh, welke kans je met de wet op wilde. Dus ja, er zit blijkbaar... Uh, Gaan we op... nou toch weer opnieuw beginnen? Ja, nou, in ieder geval is het natuurlijk... ik denk dat wat hij bedoelt te zeggen... Uh, je kunt natuurlijk niet, niet hierover spreken over mm. de uitslag. Dus het, het parlement, het kabinet... moeten natuurlijk wel een opvatting over hebben. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind... er zijn 20% meer mensen opgekomen... om voor een referendum ook te stemmen. Uh, dat is de, alle verkiezingen in de afgelopen jaren... Niet niet gelukt hè, om er zoveel meer mensen naar stemmen nou, te krijgen. Dat kun je ook maken nog met de gemeente. Natuurlijk. Tuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn, mensen stemmen dus wel ervoor. Ja, nee. weet je, ik vind dat ze dat ook in hun debatten erbij zouden moeten betrekken. Ja. Van, nou, als het dan zo is dat mensen toch stemmen voor een referendum, ja, misschien moeten we dan toch ook nadenken of je dat lokaal bijvoorbeeld niet meer mogelijk moet maken. Ja, oké. Okay. Uh, Mark Hocker, jij had geloof ik, nog een uitslag voor ons? Uh, ja, ik heb er een paar. Amstelveen, een grote gemeente met 89.000 inwoners. Daar is uh, de VVD verreweg de grootste partij geworden. Was al de grootste partij, hoor, maar nu iets ruimer, van 22,6% naar 24,1% tekent één zetel erbij van 9 naar 10. En de eerstvolgende staat op 7 zetels. Dat wordt D66. Dat is eentje minder, 22 procent. Nu 18,1 procent. En GroenLinks krijgt er daar ook iets bij van 4 naar 5. Dan is Rukven niet heel groot, maar wel even interessant om naar te kijken... omdat bij de landelijke verkiezingen vorig jaar de PVV daar verreweg de meeste stemmen kreeg... van alle gemeenten in Nederland, per, uh, in percentages uitgedrukt dan uit, uiteraard. Partij voor de Vrijheid krijgt er daar nu uh, vier, vier zetels, 20,3% van de stemmen voor de PVV... De grootste partij is daar de Rukvense Volkspartij met 32% van de stemmen. Ik kijk nog eventjes naar Wassenaar. Waarom is Wassenaar interessant? Daar was natuurlijk de kwestie met oud-burgemeester Jan Hoekema van D66 oh ja. en PvdA-senator Marleen Bart. Nou, wat heeft dat uiteindelijk gedaan in um, het stemgedrag van de mensen in Wassenaar? Moet ik wel de goede erbij pakken als het even mee wil werken. En hier heb ik Wassenaar. De Partij van de Arbeid gaat uit de Raad, had daar één zetel en keert niet meer terug. Wel 4,5% van de stemmen, in een percentage uitgedrukt, dat was 5% bij de vorige verkiezingen. Maar dat half procentje leidt er waarschijnlijk toe dat ze dus niet terugkeren. D66, ook daar verlies van 12% naar 8,3%. En Wassenaar een VVD-bolwerk gaat van 20% naar 27,4%. Is met zes zetels verreweg de grootste partij daar. Nou, we hebben al veel kopstukken langs horen komen. Zullen we eens gaan kijken bij Reinoud Meijer, uh, uh, bij de SP, in Os. Ja, ik sta tegenover Lilian Marijnissen. Zij komt vers het podium af, heeft een minuut of twee, drie geleden haar speech uh, gehouden. Ja, Lilian, allereerst even, ik zie dat de zaal al langzaam leegloopt. Wat zegt dat? Nou, dat zegt nu vooral dat het half twaalf is en dat mensen morgenochtend in Os gewoon weer moeten werken, denk ik. Maar waar ik, waar ik eigenlijk even naartoe wilde is, ja, het, het is een beetje een dubbele uitslag, hè, hier in uh, Os best wel groot geworden. Ja. Het is nog steeds niet helemaal zeker of jullie de grootste worden, waarschijnlijk wel, maar de rest van het land, ja, valt het toch wel tegen, zou je kunnen stellen. Nou, ik denk dat wat je uh, zegt terecht is een wisselende uitslag. Je ziet in de grote steden doen wij het uh, niet goed en je ziet in het rest van het land, de rest van het land is het heel wisselend. We hebben een aantal plekken waar we heel mooi scoren, onder andere hier in Os, ja, het is allemaal nog niet zeker natuurlijk, dus het is een beetje lastig om zo halverwege de avond te moeten reageren, maar in ons ziet er nou uit dat we in ieder geval weer heel groot gaan worden, uh, dus dat is mooi en op een uh, flink aantal andere plekken in het land ook, dus ja, daar is het beeld heel, uh, heel wisselend. Maar is dat niet een beetje het pleister op het bloeden dan? Nee, het is denk ik zoals het is. Uh, het is de realiteit. En uh, wat ik zeg, in de grote steden is het duidelijk, daar doen we het niet goed. En in de rest van Nederland is het beeld uh, heel wisselend. Maar al over, wat is de emotie die bij jou overheerst? Als je dat nou ja, in één of twee woorden mag... Ja, je, <laughs> ja. je doet je borst al vooruit en begint weer te lachen, maar... Nou ja, in één woord is dat uh, strijdbaarheid eigenlijk. Uh, strijdbaarheid en toch ook wel optimisme. Kijk, voor mij is het natuurlijk... Ik, ik heb net het stokje van Emil Roemer overgenomen en... Uh, ja, ik ben net begonnen natuurlijk. Dus je krijgt meteen die gemeenteraadsverkiezingen voor je, uh, voor je kiezen. En uh, ja, dat is heel spannend. Het was mijn eerste campagne. Uh, veel goede reacties gehad. Volgens mij hebben we een onwijs mooie campagne gedraaid. We hebben duizenden mensen zich toch afgelopen maanden bij ons gemeld die mee willen gaan doen. Ja, dat is natuurlijk voor onze partij een fantastisch resultaat. En dat geeft mij heel veel optimisme en die strijdbaarheid om de komende jaren uh, flink aan de bak te gaan. Dus jij gaat terug de zaal in en een lekker glas bier drinken, of jij bestaat nu nog met spa rood? Ja, ik sta even aan spaatje rood ja, het is natuurlijk ook uh, een hele flinke campagne geweest. We hebben zoveel gedaan. We hebben 1 miljoen mensen gesproken. We zijn dan langs de deuren geweest. We hebben mensen gesproken aan de telefoon. De debatten voor mij natuurlijk voor de eerste keer met uh, de collega-fractievoorzitters. Dus uh, ja, al met al hebben we volgens mij een fantastische campagne uh, gevoerd. En ik ben klaar uh, voor de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Het is inmiddels uh, half 12. Hoog tijd voor het NOS-journaal van half 12 met Joeri en NPO Radio 1. De meeste leiders van landelijke politieke partijen... die hebben gereageerd, zijn positief. De SP hoorde u net al. Jesse Klaver van GroenLinks, dat volgens de Exit Polls de grootste wordt in Amsterdam en Utrecht... spreekt van een historische overwinning. VVD-leider Rutte zegt dat zijn partij voor het eerst... bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste van heel het land wordt. Alexander Pechtold zegt dat zijn D66 vaak goud had... maar nu in veel gemeenten zilver heeft en nog steeds op het podium staat... Het CDA handhaaft zich als grote belangrijke partij... voor alle gemeenten van Nederland, zegt Sybrand Buma. PvdA-leider Ascher zegt dat zijn partij zich een beetje herstelt... van de enorme klap van de vorige verkiezingen. Geert Wilders dan, hij twittert dat hij het geweldig vindt... dat de PVV in meerdere plaatsen zetels lijkt te krijgen. En Denk heeft volgens Polls ook zetels gewonnen. Volgens partijleider Kouzoe bewijst dit dat zijn partij een blijvertje is. Ander nieuws. In de Tilburgse wijk Broekhoven... is een arrestatieteam op zoek naar een man die betrokken zou zijn... bij een steekpartij eerder in Breda. Mensen in Broekhoven zeggen dat de man zich mogelijk heeft verstopt in een huis. En de president van Peru, Kuschinski, treedt af na een fraudeschandaal. Met deze stap voorkomt hij een afzettingsprocedure... die morgen zou worden opgestart. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht, de uitslagen. Wij gaan weer eventjes naar uh, Rotterdam, naar Jeroen de Jager. Ja, want uh, het is wel interessant. Hier is net uh, de, de, het stemmetellen bekendgemaakt. Na 30% van de stemmen een uitslag. En dan kijken we even naar onze exit poll, wat we voor het eerst hebben gedaan als NOS samen met de Ipsos. Um, en daar zat de marge in van de 1%. Dan is de vraag, die exit poll wel een beetje met wat nu een reëel. ...de uitslag is na 30% van de stemmen. En ik kan je melden dat dat inderdaad klopt. Uh, we zitten er niet ver naast. Uh, kleine verschillen, bijvoorbeeld leefbaar 24% nu naar 30% getelde stemmen. Wij zeiden eerder 27,4%. Ander verschil, denk, op 6% uh, op dit moment. 30% getelde stemmen. Wij zeiden 8,8%. En zo klopt alles een beetje met... Uh, de eerder gemelde exit poll. Hier komt ondertussen net binnen waar je licht geschreeuw rondom hoorde. Ik geloof Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Toch uiteindelijk de winnaar van deze, van deze gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam. Hebben niets van Komen op twaalf zetels in de plaats van de 14 nu. Uh, en ze kunnen zich met recht de winnaar van deze verkiezing noemen. Dat is wel Dankjewel. Jeroen, we gaan gauw naar Lammert-Bruijn. Want die houdt bij wat er op de sociale media gebeurt. Ja, en het tellen, dat uh, verloopt niet overal even ordelijk. Uh, en er worden ook nog steeds misstanden in stembureaus aangekaart op social media. Zo constateerde een stemmer in het Overijsselse Dinkel. dat uh, twee kliko's, waarin de stemmen voor de gemeenteraadskiezingen en het referendum moesten worden ingeduwd... dat die niet met slotjes waren afgesloten. En dat mag niet. Nou, de burgemeester ontkent dat nu. Maar de kiezer heeft de kliko's gefilmd en onduidelijk is wat er nu met uh, die stemmen gaat gebeuren. In uh, Schiedam werd er een schaduwverkiezing gehouden voor kinderen en de uitslag is wel opvallend want de grootste partij is denk geworden, Twitter Ben Dubbeldam. De partij wordt op de voet gevolgd door GroenLinks. Dat is het leuke van onze stad. Kleurrijk en betrokken zullen de ouders ook zo gestemd hebben, vraagt Dubbeldam zich af. Nou, dat is niet te hopen voor het CDA, want die krijgt maar 2% van de stemmen van de kinderen in Schiedam. Ja, uh, en dan heel veel reacties op het positivisme van D66, menigeen is jouw loers op hun vermogen om ondanks het verlies toch het glas half vol te zien. Bechtold was dus optimistisch en zei dat ze in menig plaats zilver hadden behaald. Jack Forrest twittert knap hoe politici hun verlies verkopen als winst. En de partij heeft ook nog een gesponsord bericht op Twitter geplaatst... waarin alle stemmers van de partij bedankt worden. Dat was niet nodig geweest, twittert Bart. Het zijn er zo weinig dat een persoonlijk en handgeschreven bedankbriefje wel te doen is. Ja, en ook de positieve Buma wekt enige verbazing. CDA gaat nu ook winst verkondigen... We hebben vanavond alleen maar winnaars, twittert iemand. Ja, ja dat is wel opvallend altijd aan zo'n uh, Ja, Dat weet je Joost. al van tevoren. Ja. Je hebt altijd iedereen alleen wint. maar men, iedereen wint. Hoewel Lilian Marijn zo had het nog wel moeilijk om, om een positief dingetje. Ja, Want ze ja. zei: we hebben in de grote steden verloren. Ja. En in de rest van het land is het beeld wisselend. Nou, dat vond ik wel de minst positieve van allemaal. Dat is wel eerlijk. Dat, is wel eerlijk. dat moeten we toejuichen. Ja. Maar kijk, het was ook zo dat, dat, dat vier jaar geleden stond de SP... als je gewoon toen even naar de peilingen keek... stonden ze er heel goed voor. Dat was het begin van het kabinet uh, Rutte 2. Het Partij van de Arbeid kreeg ontzettend veel kritiek. Al die bezuinigingen werden aangekondigd. En toen heeft de SP een tijd lang heel erg in de plus gestaan. En pas ja, halverwege die kabinetsperiode... zijn ze langzaam weer naar die 15, 14 zetels uh, afgegleden. Vandaar dat die uitslag nu zo tegenvalt. Omdat het, om het vorige moment... Ja, de SP gewoon een stuk populairder was dan nu. Als we kijken naar de exitpool van Amsterdam... dan zien we daar grote veranderingen op komst. Matthijs van der Wiel, um, wie heb jij bij je nu? Ja, dat is Marjolein Moerman van de Partij van de Arbeid. Ja, grote veranderingen. Eén ding blijft voor u helaas hetzelfde dat bij iedere volgende gemeenteraadsverkiezingen de Partij van de Arbeid weer eens vijf zetels kwijt is. Ja, dat is wel een trend die gekeerd moet worden. Maar laten we zeggen dat het dan vanaf hier weer omhoog gaat. Dat was wel de hoop dat dit de verkiezingen zouden zijn waar het diepst van het dal bereikt was... en dat de weg omhoog zou beginnen. Dat is het niet, want je bent weer gehalveerd van tien naar vijf. Nou, maar dat, dat vergelijkt u dan met 2014... En een betere vergelijking is denk ik met 2017. Dat waren natuurlijk de laatste verkiezingen. Ten opzichte... Kamerverkiezingen. Ja, dat bedoel ik. Hè? De, de Kamerverkiezingen vorig jaar maart. En ten opzichte van die verkiezingen. En natuurlijk is het nog niet genoeg. Hè? We willen absoluut nog omhoog. Maar hebben we wel weer uh, wat erbij gewonnen. Toen was het 8,5 Nu is het 11 de Partij van de Arbeid, even de context, was decennia lang oppermachtig in ja. Amsterdam. Altijd de grootste partij, totdat vier jaar geleden dat opeens voorbij was. Ja, klopt. Nee, vier jaar geleden werd D60 de grootste partij bij tien zetels. Ja. Dat heeft ze ook geen windeieren gelegd. Of omgekeerd. Het heeft ze geen goed gedaan, want zij zijn ingehaald door GroenLinks. Ja. Collegeverantwoordelijkheid dragen in Amsterdam... Ja, dat levert geen bonus op bij de volgende verkiezingen. Nou, dat weet ik niet. Kijk... Nee, je kijkt hier, ja. alleen de VVD is gelijk gebleven. De twee andere collegepartners niet. Nee, maar we hebben Boud. vorige keer een, een grote tweestrijd met d 60 gevoerd. Je zag nu die tweestrijd tussen GroenLinks en d 60. Kijk, dat is natuurlijk altijd klassiek zo. Dat, dat mensen ervaren dat ook zo. En kiezen dan tussen die twee, uh, twee partijen. Maar we hebben natuurlijk heel lang hier in Amsterdam inderdaad zijn we vaak de grootste partij geweest. Wat heeft de GroenLinks nou wat u niet heeft? Want u ja, heeft toch een beetje hetzelfde... Electoraat, vissen dezelfde vijver. Wow. Dat is wel, ik denk ik, een verschil in electoraat. Ze zijn uh, heel erg groot opeens. Wat, ja, nee. wat hebben ze? Is het het Jesse Klaver-effect? Ik gun het ze ook van harte, want we hebben de afgelopen vier jaar heel goed oppositie gevoerd met z'n tweeën. En Er was een coalitie van VVD, D60 en de SP. Zij profiteerden ervan en u bent gehalveerd. Ja, maar je ziet dat ja, de Sociaal Democratie het ook gewoon wel wereldwijd moeilijk heeft. Hè? De Sociaal Democratie richt zich heel klassiek niet op één bepaalde groep, maar op Eigenlijk nou ja, echt een brede volkspartij op alle delen van de samenleving. Dat kan je, ziet je ook, niet als je vijf van de 45 zetels hebt. Nee, maar je ziet dat er ook nu in Amsterdam een enorme versnippering is. Hè. Dus de grootste partij heeft elf. Wij hebben het in het verleden wel eens 20 zetels gehaald. Maar er zijn vooral heel veel partijen bijgekomen. Die ik trouwens ook van harte feliciteer. GroenLinks natuurlijk in eerste instantie als grootste. Maar ook bijeen is er bijgekomen. Denk is erbij gekomen, Forum is erbij gekomen. Dus je ziet een grote versnippering. En je ziet dat dat voor een deel ten koste gaat inderdaad van de PvdA. Van de sociaaldemocratie. Omdat wij ons... Uh, altijd richten op het algemene belang en niet op allerlei deelbelangen. Ik moet zeggen, u bent hier tenminste, in uw rode jurk, aanwezig, als verliezer. En dat kan van heel veel partijen niet uh, gezegd worden... want het is een rare avond hier op het stadhuis. Ik was toen straks bij Forum voor Democratie. Zij bleven daar. Heel veel partijen blijven in hun eigen hok. Komen hier naartoe, niet hier niet naartoe. Sylvana Simons hebben we gezien, maar die is ook alweer weg. Ja, Amsterdam, wat raar. Wil niet samen naar de uitslag kijken. Nou, we gaan als het goed is zometeen nog wel met elkaar een debat voeren. Een AT5-debat. Dat, dat doen we traditioneel al. komen ze nog wel. Ik denk het wel. En ik Fijn dat u in ieder geval hier ja, was en met de woord ik, wilde staan. Ja, ik hoop dat ik Rutger Groot-Wassink in ieder geval mag feliciteren. Dus de leider van GroenLinks hier. Ja, de, de leider van GroenLinks. Om met hem te gaan samen te werken later. Nou, hij verdient het. Het is gewoon hartstikke knap. Hè. Om voor het eerst in de geschiedenis is GroenLinks de grootste geworden in Amsterdam. Dus daar verdient hij absoluut complimenten voor. Fijn dat u hier was om met hem me te praten. Ja. In Enschede was de spannende vraag... wordt de opkomst daar hoger dan vier jaar geleden? Daar is hard aan gewerkt. Roepal, jij hebt iemand bij je staan die zich daar juist voor heeft ingezet, hè? Ja, dat kan ik wel zeggen. Sinds september is hij, Flip van Willigen... hij is directeur van uh, 1.20, dat is een streekomroep... Uh, bezig om te kijken of die opkomst omhoog was. Uh, gebracht zou kunnen worden, want die was de afgelopen verkiezingen, moet ik zeggen... Uh, significant lager dan het landelijk gemiddelde. Soms zelfs met 10% lager. Nou, een aantal mensen heeft toen gedacht... dat kan niet, dat moet beter. Uh, en toen zijn ze begonnen met uh, de campagne... ik teken voor 80. Nou, die 80% is zeker niet gehaald. En waar we precies op uitkomen... dat is ook nog niet helemaal zeker. Want er komen nog altijd uh, uitslagen binnen. We zitten nu op 72 van de 78 uh, stembureaus. En dat brengt het getal 45,6 tevoorschijn als opkomst, maar er komen dus nog wat procentjes bovenop. En de verwachting is dat we wel aan de goede kant van de 50% uh, procent eindigen. Nou, dat is dan voor een deel. Aan u te danken, uh, meneer Van Willigen. Ja, dat uh, zou je mogen stellen achteraf, kun je pas, natuurlijk pas echt zeggen. Of dat zo is, zul je verder nader moeten onderzoeken. Maar als je ziet dat de rest van de uh, uh, plaatsen in de omgeving... gewoon gedaald zijn in opkomst, met toch een aantal dezelfde... Ja, kenmerken in de streek, uh, uh, denk ik dat er toch wel dingen aan ons te wijten zijn. Ja. Ja, dus dat mensen alleen voor het referendum zijn opkomen dagen... dat, dat kun je ook uitgummen uit als uh, verklaring voor het feit... dat de opkomst hier hoger is dan vier jaar geleden? Ik denk dat, het, zeker als je eens kijkt dat in de rest van de omgeving vergeleken hier met via, waar dus nu ook een referendum is, dat niet op dezelfde manier doorwerkt, zou het raar zijn als het hier wel op die manier doorwerkt. Dus ik, ik geloof daarin dat... Uh... Ja, er wonen hier veel jonge mensen, studenten ook, en die zijn erg kritisch geweest. Het waren bij uit, studenten die uh, dat referendum op poot hebben gezet, dus ze hadden er heel veel belang bij. Ja, maar dan nog denk ik van als je ziet dat het uh, uh, niet in procentpunten... maar in procenten gaat om waarschijnlijk zo'n stijging van meer dan 20%. Denk ik niet dat dat daaraan te wijten is. En... 20% meer stemmers naar ja. uh, de stembus. Dat heeft u uh, weten te bereiken samen met anderen door... Uh... Een website te openen, daar filmpjes op te plaatsen van alle partijen. Heel veel informatie te delen met uh, wie daarin geïnteresseerd was. Uh, en dan begint morgen misschien het teleurstellingsmanagement. Want dan begint weer dat politieke spel. En dan gaan mensen denken: van ja, maar hier heb ik niet, mijn stem niet aangegeven. Dit was niet de bedoeling. Nee, maar dat is dus juist denk ik precies onze rol. Want wij zijn niet bezig geweest om vooral te gaan communiceren. wat de politieke partijen aan het doen zijn. We zijn op gaan halen in de wijken wat er speelde bij de mensen. en we zijn dat voor gaan leggen aan de politiek. En en dat is ook een beetje de rol die wij telkens op ons nemen. Wij uh, signaleren als uh, journalistieke media... wij van 1 Twente en Tubantia, de regionale krant... signaleren wat er speelt en leggen voor aan de politiek... en kunnen ook daarin zo volhardend zijn... waar een individu veel lastiger zo volhardend kan zijn... kunnen wij wel zeggen, ja, maar willen we willen hier wel een antwoord op hebben. En de mensen merken ook dat wij dat soort antwoorden ophalen... doordat wij al een aantal grote thema's... grondwateroverlast, uh, diftar, maaibeleid... hebben wij echt... Geagendeerd, hebben op de politieke agenda gezet. En gezorgd ook dat wat er speelde in Enschede ook uiteindelijk heeft geleid tot andere besluitvorming. En dat willen we hierin ook blijven doen. Dus uh, als het misschien allemaal een beetje tegenvalt... dan hebben in elk geval 50% van de Enschede'ers ook voor deze teleurstelling getekend. Want ze zijn vandaag komen stemmen. Dankjewel, Roel uh, Mark Hocken, jij had het nieuwe uitslagen. Permanent uh, onder andere. Um, wat daar interessant was, er was een kwestie of er hoogbouw of niet moest komen in het centrum van die stad. De Stadspartij, VVD, CDA en AOV stonden in het college. En waren, zaten daar in het college? CDA ging eruit, want CDA was de enige partij die tegen de hoogbouw was. Interessant wat dat dus heeft gedaan vervolgens. Eh, CDA heeft meer stemmen gekregen. 10,2. Het was 8,9. Wat gebeurt er dan met die drie andere partijen die in het college zaten? De Stadspartij verliest van 20,6 naar 15,8. VVD verliest van 11,6 naar 9,5. En de oudere partij van 10,9 naar 8,5. Verder in Purmerend nog interessant om te kijken naar de PVV. Deed daar voor het eerst mee en heeft 7,1 van de stemmen gekregen. Is daar goed voor drie zetels. Er is nog een andere uitslag binnengekomen van een grote gemeente Vlaardingen. Opkomst daar ook even goed om naar te kijken. 49,6 procent. Iets meer dan de 48,2 vier jaar geleden. Daar de grootste partij uh, is geworden. Een lokale partij. Ons Vlaardingen was uh, toen de vierde partij vier jaar geleden. Van 9,4 naar 15,4 procent van de zetels. De SP... Heeft daar ingeleverd. Was de grootste partij met 13,8 is naar 10,6 gegaan. En de Partij van de Arbeid heeft ook ingeleverd. 10,9 naar 6,5 procent. Dankjewel, Mark. Weer je je hand op als je weer nieuwe uitslagen hebt. Dan laten we je weer aan het woord. De exitpool belooft weinig goeds voor de PvdA in Amsterdam. Die partij heeft nu nog tien zetels in de raad. Volgens de exitpool worden dat er dus vijf. Nou, daar is al veel over gesproken. Laten we eens luisteren naar de politiek leider van de PvdA. Chris Ossendorf sprak met Lodewijk Asscher. Ja, Amsterdam, de thuisbasis van Lodewijk Asscher, die hier ook... In de lokale politiek groot is geworden, die zelf nog ooit 20 zetels in de gemeenteraad van Amsterdam heeft binnengesleept, meneer Ascher, en nu vijf. Ja, zo is het. Ik wil heel graag alle mensen bedanken die op ons hebben gestemd en ook alle vrijwilligers die voor ons hebben campagne gevoerd. Dat hebben ze op een hele knappe manier gedaan. Ik wil ook de winnaars van deze verkiezingen, zoals die zich laten zien, feliciteren. Lokale partijen, nieuwkomers, Denk en Pvv.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 die heel erg hun best hebben gedaan, hun zetel kwijt raken. Dus dat geeft een dubbel beeld voor de PvdA, daar moet ik heel eerlijk over zijn. gelijk tegelijkertijd ben ik echt heel erg trots op de veerkracht... en het enthousiasme en het idealisme van onze mensen in het land. Het klinkt een beetje als uw eigen achterban die hier vanavond ging juichen... toen er in emmer slechts een half procent verlies was. Maar bij verlies juichen blijft toch een beetje lastig. Waarom zien de mensen de Partij van de Arbeid niet meer staan? Nou, weet je... Het... Er is niks meer vanzelfsprekend in de politiek. Je ziet zulke aardverschuivingen. Het is verleidelijk om terug te gaan naar de tijd dat er drie partijen waren in Nederland die de boel verdeelden. Die tijd is voorbij. Je ziet overal in Nederland gemeenteraden vol partijen. En dat betekent dat je voor iedere stem, iedere zetel moet vechten. Dat hebben deze mensen gedaan, hebben PVDA's in heel het land gedaan. En hoe gek het ook is, we wisten na vorig jaar dat we zouden verliezen in opzicht van 2014. We wisten dat we moesten vechten voor wat we waard waren. Dat hebben we gedaan en dus wordt er gejuicht, als we een verbetering hebben ten opzichte van een jaar geleden, hoe vreemd dat soms ook overkomt. Toch, uh, je ziet wel dat uh, GroenLinks de zaak heeft overgenomen. Die versplintering is er wel, maar GroenLinks is wel in staat om de grootste linkse partij in een aantal grote steden te worden. Wat kunt u van ze leren? Nou, ik vind dat heel erg knap. Dat is heel knap van de lokale GroenLinks, dat is heel knap van Jesse Klaver. Ze hebben een hele goede campagne gevoerd, dat zagen we een jaar geleden. Ze hadden in 2014 een minder goede uitslag... En nu hebben ze een fantastische uitslag. Ik ga er niks op afdoen. Ik wil ze daar vooral mee feliciteren. Lijken ze op de PvdA? Misschien wel te veel, waardoor heel veel kiezers naar GroenLinks overstappen. In sommige opzichten lijken ze op de Partij van de Arbeid. Want standpunten komen in sommige opzichten overeen. In andere punten zijn er verschillen. We werken niet voor niets goed samen. Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks. En uh, Het zijn ze gegund. Wij moeten vooral kijken naar hoe wij het doen, waar wij het herstel vinden. Bouwen vanuit onze eigen overtuiging. En ik beschund de anderen niks. Tot slot, heel kort. Moet u in Amsterdam bijvoorbeeld in het college? Wilt u gaan meeregeren in gemeent? gemeente? Dat vind ik wel, want wij zitten er altijd niet alleen voor de dromen, maar ook voor de daden. Wij willen ons idealen in de praktijk brengen. En dat betekent het initiatief ligt bij anderen. Maar als er beroep op ons gedaan wordt, en je kan mooi sociaal beleid voeren, je kan mensen zekerder maken van een betaalbare woning, van goed onderwijs, van goed, goede zorg bij je thuis als je dat nodig hebt, dan moet de Partij van de Arbeid er staan, zijn dat verschuldigd aan al die mensen die voor ons hebben gestemd? Die ben ik zeer dankbaar. Bedankt. Zij uh, Lodewijk Ascher. We gaan gauw door naar de cda bijeenkomst. ik geloof in Den Haag. Merleen de Rooij is daar en Hugo de Jonge staat bij haar. Ja, zeker. Een hele vrolijke Hugo de Jonge. Ook helemaal feestelijk gekleed vandaag. En dat terwijl we net, Mark Rutte, een historische overwinning hoorden claimen. De grootste landelijke partij in Nederland. Ja, dat is, uh, we zien dat de VVD het inderdaad goed heeft gedaan. Maar ook het CDA is eigenlijk gewoon heel stabiel gebleven... ten opzichte van de vorige keer uh, in 2014. Terwijl we toch een vrij versplinterd beeld zien. Uh, veel landelijke partijen ook die echt fors hebben ingeleverd... ten opzichte van de vorige keer. Uh, en ja, in al dat geweld uh, is het CDA als een van de... Uh, twee landelijke partijen eigenlijk behoorlijk stabiel gebleven. Uh, we zien... Stabiel is goed. En stabiel is hartstikke goed. Zeker in een verder versplinterend politiek landschap is stabiel hartstikke goed. Had u niet iets meer verwacht? Nee, dit is eigenlijk wel wat ik had verwacht. Dat is ook wel het beeld wat we kregen op campagne. Ik ben echt het hele land door gereisd de afgelopen weken natuurlijk. En eigenlijk overal hoorde je wel uh, ja, een beetje dit, dit soort geluiden. Hè? Af en toe zie je natuurlijk dat lokale partijen het heel erg goed doen in sommige gemeenten. Het beeld is ook heel verschillend bij gemeenten. Maar een aantal zetels erbij, een aantal zetels eraf. En onder de streep, uh, de avond is natuurlijk nog jong. Beetje gek misschien zo tegen twaalf om dat te zeggen. Maar eh, onder de streep zien we nu echt een heel stabiel beeld. En dat is hartstikke goed. Verwacht u nog steeds dat CDA de grootste landelijke partij kan blijven? Dat zou kunnen. Of, of, of, of net met de VVD eh, een stuivertje gewisseld. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Wat ik veel belangrijker vind is dat we ten opzichte van 2014... Eh, toen we een goede uitslag boekten... eigenlijk gewoon ja, wat ik zeg, heel stabiel zijn gebleven. En dat is, eh, dat is goed. Uh, dat is mooi, dat biedt ook uh, overigens perspectief. Maar ook wel, neemt, uh, dat leidt ook wel tot een grote verantwoordelijkheid. start bij de vorming van de colleges natuurlijk. Uh, want daar hebben we dan ook echt aan bij te dragen. Als we even kijken naar een aantal grote steden... Uh, daar zijn jullie in principe niet de grootste. hoeven jullie ook niet te zijn, hè? Uh, maar willen jullie wel blijven bestaan? Toch worden daar langzaam de zeteltjes een beetje afgesnoept elke keer. Is dat zorgelijk? Nou, eigenlijk niet. Tenminste, wat ik heb gezien van de grote steden... dan zie je juist ook dat we ook daar uh, stabiel zijn gebleven. En dat is belangrijk, want natuurlijk... Uh, het CDA heeft ook in de grote stad een, een, uh, een rol te spelen. Als partij van de samenleving moet je overal in die samenleving aanwezig zijn. ertoe doen. Uh, uh, en het verschil willen maken... En dus hoort het CDA ook in die grote steden aanwezig te zijn. Als je kijkt naar de percentages, dan niet naar de zetels... dan zie je wel dat, dat het elke keer een beetje minder is. Klopt. Het percentage in Teberg is inderdaad hoger. Ik uh, begreep ook weer deze keer nog weer hoger dan de vorige keer. Dat klopt. Uh, maar aanwezig moeten we zijn. We zijn een brede volkspartij. Uh, we zijn de partij van de samenleving. Zo zien we onszelf graag. Uh, en, en, en dat moet je dus ook willen zijn in die grote stad. Zeker waar die samenleving af en toe ja, een zetje nodig heeft... om echt een samenleving te kunnen zijn. Nou, de lokale partijen lijken, hè, tot zover we het nu kunnen zeggen, een beetje de grote winnaar. Ja. CDA komt daar dan met VVD achteraan. Wat kan het CDA doen om dat, uh, die strijd met die lokale partijen uh, aan te gaan? Nou, eigenlijk is het CDA natuurlijk van oudsher een hele lokale partij. We zijn niet alleen een landelijke partij. We zijn een partij die echt in uh, eigenlijk alle gemeenten meedoet. Ik geloof dat bij deze verkiezingen we hooguit in drie gemeenten niet hebben meegedaan. Uh, dus, dus dik 330 gemeenten hebben we wel meegedaan. Uh, ja, en dat, dat hoort bij ons. We zijn lokaal echt in iedere gemeente actief. Uh, en dat moeten we ook blijven. En ja, inderdaad. Je ziet de opkomst van de lokale partijen. Dat past ook in het beeld van deze tijd van een verdere versplintering. Ook... toch weten die lokale partijen dus iets. Uh, aan te spreken bij de mensen wat het CDA in die gemeente niet kan, in die zin? Nou, niet zo somber. Uh, het CDA is juist in heel veel gemeenten uh, een hartstikke stabiele factor. Een uh, hartstikke stabiele factor, ook in het bestuur van de gemeente. Uh, dus ik ben daar helemaal niet zo somber over. En dat mensen lokaal, uh, ook op een lokale partij willen stemmen, is een keer wat anders dan landelijk. Uh, ja, dat kan natuurlijk en dat, dat is prima verder. Uh, maar ook het CDA blijft er in iedere gemeente toe doen. Denkt u dat de kabinetsdeelname nog iets ermee te maken heeft gehad met de uitslag? Nou, Misschien dat je juist daarom, en dus in de context van een versplinterend landschap... je ziet ook ja, middelpuntvliedende krachten. en wij zijn natuurlijk een middenpartij... en dat je je ondanks dat weet te handhaven uh, bij zo'n verkiezing... terwijl je inderdaad net in een kabinet bent gestapt, wat meestal niet wordt beloond. Uh, kiezers zeggen zelden dank je wel. Uh, ja, dat, dat is mooi volgens mij, en dat, dat maakt ook uh, dat ik zeg... Uh, wij zijn een stabiele factor, en dat blijven we. Dank u wel. Dat was gert Zegers van de... Nee, dat was die de jongen. Pardon, die goede jongen, ja. <laughs> ja, ja maar het is bijna 12 uur, dat maakt me niet zo veel ja. langer. Dus het is al zo laat, 7 minuten voor twaalf. We gaan nu naar Michiel Breedveld. Want die heeft, als het goed is, de politiek leider van het PVV gesproken. Ja, en, dat is Geert Wilders natuurlijk, die in de Tweede Kamer was. Niet in Terneuzen, zoals hij van plan was om daar de lokale afdeling te kunnen feliciteren. Maar gewoon in Den Haag, want hij wilde geen splijtswam vormen daar in de gemeente Terneuzen, waar toch wat uh, ja, huiverig gereageerd werd op zijn komst. Ja, het beeld is uh, wat wisselend voor Wilders. Uh, in de grote steden um, ja, valt het wat tegen, zoals in Rotterdam uh, met 4% van de stemmen en ook in Utrecht 4% waar hij uh, in de... Uh, landelijke verkiezingen nog 13% vorig jaar scoorde. Ja, valt dat wat weer wat tegen. En in Emmen bijvoorbeeld uh, met zo'n 9% weer heel goed. En het is dat wisselende beeld dat uh, zijn blijdschap ook iets tempert. Maar evengoed, Geert Wilders is zeer tevreden, want in alle 30 gemeenten ziet het er nu naar uit dat de PVV in de gemeenteraad komt. Nou, ik vind uh, hier staan een tevreden politicus. We hebben het uh, doel gehad om van uh, 2 naar 30 gemeenten te gaan en daar overal zetels te gaan halen en fors uit te breiden. En dat is gelukt in de ene gemeente wat beter dan in de andere. Maar ik denk dat er best een kans is dat we 60, 70, 80, misschien wel 90 raadsleden... er in één keer bij krijgen. en In sommige gemeenten hebben we het ook hartstikke goed gedaan. Van Emmen tot Enschede. En in mijn eigen Venlo is het nog spannend. Daar staan we geloof ik op een gedeelde derde plek. Een andere gemeenten. Is het wat tegengevallen zoals in Rotterdam? Felicitaties aan Joost Eertmans. Dat heeft hij.. Uh... Goed gedaan daar. Maar ons belangrijkste doel, een forse uitbreiding van het aantal zetels... en het PVV-geluid nu in 30 gemeentes, dat is 10% van de gemeentes in Nederland... te laten horen, dat is gelukt. En ik ben er ontzettend blij. Ik ben ook heel erg trots op al die kandidaten. Want het is niet makkelijk om als PVV'er je kandidaat te stellen. Dat hebben heel veel mensen gedaan en zijn ook gekozen nu. En ik ben daar enorm tevreden over. Heeft u enig idee hoe het komt dat de gemeenteraadsuitslag nu althans het nu, zoals het er nu naar uitziet... toch anders is dan bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar? Ja, um, um, er zijn natuurlijk ook, dat zie je, van Rukve tot weet ik wel... voor plek waar we het goed hebben gedaan. Dat het toch vaak net iets minder is dan bij de Tweede Kamer. Omdat er ook lokale partijen meedoen waar wij... Um, ook, um, andere partijen natuurlijk ook, maar zeker ook de PVV als nieuwkomer mee uh, concurreert. Zijn dat de grote concurrenten voor uw partij? Dat zijn heel veel concurrenten, heel vaak concurrenten uh, gebleken, um, in heel veel uh, gemeenten. Uh, maar we hebben er ook vaak van die partijen ook wel gewonnen. Uh, de partijen die lokaal actief zijn, die vaak in heel veel gemeenten, van Venlo tot Rugve, de grootste zijn geworden en gebleven vaak, hebben wel vaak ook heel wat procenten en zetels aan ons moeten inleveren. Dus we zijn, we hebben overal een flinke voet uh, tussen de deur. En heel veel gemeenten meer dan een paar zetels. Maar ja, nogmaals, van twee naar dertig gemeenten zijn overal zitten twee, drie, vier, soms zelfs vijf zetels erbij. En dat is niet niks. Dus het resultaat om uit te breiden, we zijn daar nu binnen, en al die gemeenten, kunnen het PVV-geluid laten horen en kunnen ook bouwen en uitbouwen en ons laten zien wat we kunnen om de volgende keer daar nog meer resultaten te gaan halen. Landelijk dus. wordt u uitgesloten voor regeringsdeelname. Hoopt u dat dat voor gemeenten anders zal uitpakken? Ja, dat hoop ik echt. We hebben echt in gemeenten ook heel veel mensen die daar de lijsttrekker waren. Nu dadelijk fractievoorzitter. Die ook ontzettend graag willen meedoen. Die graag mee willen besturen. Die wethouder willen zijn. En die vooral verantwoordelijkheid willen dragen. Om ook hun stad beter te maken. En het PVV-geluid daar te laten horen. En ik hoop ook dat andere partijen... Nogmaals, zeker als we in sommige gemeenten met bijna 10% zijn binnengekomen... dat ze ons ook daar die kansen toe geven. De PVV is een serieuze partij. We hebben onze nek uitgestoken... ...om van twee naar dertig kan die uh, gemeente mee te doen. Uh, dat is uh, gelukt. Overal hebben we tot nu toe uh, op zijn minst twee of meer zetels uh, gehaald. Uh, en uh, nou ja, dat moet ook beloond worden, denk ik, door andere partijen... ...die ons bij voorbaat niet moeten uitsluiten. Een wisselend beeld dus voor Geert Wilders. En dan wordt het toch nog even spannend vanavond, want weet Wilders en zijn PVV zich te handhaven in de gemeenten... waar ze al wel in de gemeenteraad zitten, in Den Haag. Ja, daar uh, zal waarschijnlijk toch een verlies geboekt worden. Omdat hier uh, lokaal de groep De Mos, de, de afsplitsing van de PVV, erg uh, succesvol is. En in Almere, daar lijkt het wat beter te gaan. Uh, maar goed, dat is nog, uh, nog spannend. En uh, ja, dan is het inderdaad uh, ook zien... Hoe het zal verlopen? Uh, zijn die fracties stabiel? Of krijgen we toch ook um, toestanden te zien zoals we te zien hebben gehad bij uh, ja, de nieuwe fracties in de provinciale staten. Waar toch heel wat ruzies zijn geweest. Mensen die uit de fracties zijn gezet of gestapt of zich afgesplitst hebben. Misschien blijft hem dat deze keer bespaard. Maar in ieder geval in 30 gemeenten is nu de PVV vertegenwoordigd. Ja, en dat is interessant. Uh, ook de opmerking natuurlijk, uh, Joost en Kim, uh, Kim Putters... dat uh, Wilders aangeeft dat hij concurreert met de lokale partijen. En dat zie je gebeuren, onder andere in Den Haag. Want daar uh, komen nu steeds meer berichten uit... dat de mos daar de allergrootste ja, wordt. met negen zetels waarschijnlijk. En de PVV jou dat, naar twee. Joost? Nee, dat verrast me niet... Uh, Richard de Mos heeft vorige keer al meegedaan. Hij heeft zich afgesplitst destijds van de PVV? Ja, nee, maar hij kwam eigenlijk uit de Tweede Kamer. Daar, ja. daar mocht hij niet meer En Toen is hij gewoon ja. zijn eigen partij begonnen in, in, in Den Haag. Ja, maar zijn oorsprong ligt bij de PVV. Precies. En... en um... Ja, hij is gewoon zo lokaal geworteld. Hij heeft allemaal zo'n eigen prominenten, weet je, van Raymond van Barneveld, uh, Beugelsdijk, de voetballer van ADO. Allemaal, allemaal achter zich gekregen. Ze zijn in al die wijken gewoon heel pragmatisch. Als er een stoeptegel ergens los zit, dan gaan ze gewoon bellen met het stadhuis dat er wat moet gebeuren. Ja, en, dat, en, dat hebben, en, en hij is met publiciteit echt superhandig, die Richard de Mos. Dus die heeft dat gewoon... Heel goed gedaan en zijn partij de afgelopen vier jaar opgebouwd. En wat hij zei, hij zei, ja, in Den Haag zit, zit de PVV ook al lang. Maar die doen nooit wat, behalve zich afsplitsen in het stadhuis. En hij, zijn partij straat wel uit dat ze echt iets voor de burger doen. En ik denk dat er ook echt wat teleurstelling in zit van de PVV in Den Haag. Goed, het is bijna twaalf uur. We gaan er even uit voor het nieuws. Uh, uh, Joris Tuminski gaat het voor u lezen. En daarna zijn we natuurlijk bij u terug. Tot zo. NPO Radio 1